Uur. Die ook het eerst met het NOS-journaal. We zien dat er niets meer van het eeuwenoude gebouw overeind staat. Over de staat van de tempel was veel onduidelijkheid. Gisteren melden de inwoners van Palmyra dat terrorgroep IS het bouwwerk met explosieven had verwoest. Later zei de Dienst voor Nationaal Erfgoed in Syrië dat die nog vrijwel volledig intact was. IS veroverde Palmyra in mei. Sindsdien zijn verschillende historische bouwwerken vernield. De Tempel van Bel was de grootste tempel van het UNESCO-gebied. Het kabinet gaat in beroep tegen het klimaatvonnis. Volgens Dagblad Trouw legt de staat zich niet neer... bij de uitspraak van de rechter in juni... dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. De regeringspartij VVD heeft vooral principiële bezwaren tegen het vonnis en vindt dat de rechter niet op de stoel van de politiek moet gaan zitten... De PvdA kan zich inhoudelijk wel in de uitspraak vinden. Bij wijze van compromis neemt het kabinet nu ondanks het beroep... extra maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Welke dat zijn, wordt volgens Trouw de komende dag duidelijk. De Raad voor de Rechtspraak past de reorganisatieplannen... voor de rechtbanken mogelijk nog aan. In het televisieprogramma Nieuwsuur zei voorzitter Bakker van de Raad... dat hij gemeenten om input heeft gevraagd... en dat hij volgende week met de lokale bestuurders om tafel gaat... De raad wil dat zeven rechtbanken voortaan alleen nog eenvoudige zaken behandelen. Daardoor is minder kantoorruimte nodig en dat scheelt de raad geld. Op de plannen kwam veel kritiek onder meer van het personeel en het bestuur van de rechtbanken. Zij spreken van een ontmanteling van de rechtspraak. Het weer, de onweersbuien hebben de warmte verdreven. Dat is vanaf nu goed te merken. Het regent vannacht nog wel af en toe. En het is een graad of 18. De komende dag verandert er weinig. Er valt soms een bui en het wordt een graad of 19.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 Van zon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 You really? mm yeah. J'ai mis lapin je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe, et je subite et pas l'hiverne Et je subite et pas l'hiverne Je t'ai ton image, à l'ombre noire sous mes paupières. Afin de te voir, même dans un sommeil éternel.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 Je sais pas si je t'aime Je te t'aimer mais j'ai vu la base. J'ai cligné des yeux tu plus la Est-ce que je t'aime Je sais pas si je t'aime Est-ce que tu m'aimes Je sais pas si je Je sais pas si je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 It Ritme, ritme van ZFM. ZFM. Say goodbye To desire When we are two